Dit is Jeroen gemaakt met het Tennessee Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op een school in een vluchtelingenkamp in Gaza-stad zijn 10 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters. Zeker 20 anderen zouden gewond zijn geraakt. Het Israëlische leger heeft de aanval niet bevestigd. Volgens Al Jazeera zijn er vandaag in totaal 23 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza. Ook in Ghanyunis in het zuiden van Gaza vielen slachtoffers. Israëlische leger zegt dat het ook luchtaanvallen uitvoert op de Libanese datirus. Bij andere Israëlische aanvallen in het gebied vielen gisteren zes doden, schrijven Libanese media. Bij een steekpartij in de Chinese stad Wuxi zijn acht mensen gedood. Zeventien anderen raakten gewond. Volgens de politie was de dader een student van 21. Wuxi is een miljoenenstad in het oosten van China. Meer hebben de autoriteiten niet bekendgemaakt. Het is het tweede bloedige incident in een week tijd in China. Maandag vielen 35 doden toen een man van 62 in de zuidelijke stad Suhai inreed op een groep mensen. In Amsterdam is een Tsjech van 41 gearresteerd vanwege het in brand steken van twee politieauto's. De voertuigen gingen maandagnacht en afgelopen nacht in vlammen op. Maandagavond waren er rellen rond het plein 4045 in Nieuw-West. Heel Amsterdam is tot maandagmiddag veiligheidsrisicogebied. De politie mag daar preventief fouilleren. De actiegroep Kick-Out Zwarte Piet heeft gedemonstreerd bij Sinterklaas in Tochten in het Zeeuwse Ierseke en het Zuid-Hollandse Middelharnis. In beide plaatsen waren ook tegendemonstraties. In Ierseke werden demonstranten van de actiegroep bekogeld met eieren en stenen. En er zijn daar mensen aangehouden. Sinterklaas kwam aan het begin van de middag aan in Vianen bij Utrecht.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 Ja, lekker hoor. Ik zou zeggen welkom bij het tweede uur van Entertainer for You. Dat op die 106.9. bij plus 9a. Ja, blijf een lekker nummer. Van onze zuiderbuur zuidenbuur Mario Matti. En Liberty, oftewel vrijheid. Hey, ja, wie kent het niet, hey, Liberty. Dat is een mooie vrijheidsbeeld daar in Amerika natuurlijk, langs het water. en hey, De skyline. Hey, we gaan uh, lekker uh, nog wat uh, muziek draaien. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. We gaan nog eventjes bellen met Ancora en uh, kijken of er nog tijd is. En we gaan de drie op een rij van Fred hij draaien, natuurlijk. Dus uh, blijf er sowieso lekker bij. En verzoekjes zijn altijd welkom. U luistert naar Entertainment for You. Lee hours en I Can't See Clearly Now. can see all of the in my way Don't out of dark clouds that in me blind It's gonna be a bright, bright sunshiny day It's gonna be a bright Daar zijn we dan weer. Harm, Harm ben je daar? Jazeker. Ja, hè, lekker. Ja, hé, hey, we bellen jou natuurlijk vanwege de nieuwe single van Ancora. Ja. En uh, die is getiteld Kameraden. Ja, ja, dat heb ik helemaal goed. Ja, want Kameraden, is dat in verband met uh, dat, dat, uh, dat Jan Smit erin zit en Jan Keijzer... Nou, het is echt een liedje. Het is, dat heet Kameraden. Maar het is ook gewoon omdat. Uh, ja, we zijn ook samen met, uh, met Ancora, Jan Keizer en, en Jan Smit. Uh, Echte echt kameraden. Uh, ja, zo, zo is het eigenlijk wel ontstaan. Ja, want het uh, idee kwam uh, voor jullie halen? Uh... Nou, wij hadden aan uh, Jan Keizer en Jan Smit gevraagd. of een, voor een tienjarig bestaan van Ancora. Uh, een liedje zouden willen schrijven. Ja. En nou, dat hebben ze ook gedaan. Uh, alleen ze vonden het liedje zo, uh, zo leuk dat ze, uh, dat ze vonden van, uh, ja, eigenlijk jammer om niet, niet mee te zingen. Dus uh, ze belden ons op en ze zeiden: Jongens, we hebben een fantastisch liedje gemaakt. Maar wat zouden jullie ervan vinden als we zelf ook meededen? Ja, en uh, zo is dat allemaal uh, een beetje ontstaan, ja. zeg maar. Ja, en zo is het ontstaan, ja. Zo zijn ja. we met z'n allen de studio in gedoken. Ja, want uh, jullie hebben, uh, tenminste, wie heeft het, geschreven, uh, het nummer geschreven? Nou, het nummer is geschreven door Jan Keijzer en Jan Smit. Ah, Oké, okay, door hun twee zelf. Ja. Ah, top. Hé, hey, en um, ja, Ancora is natuurlijk ook uh, een formatie die, uh, die heeft ook uh, wisseling van de wacht uh, heeft er plaatsgevonden natuurlijk destijds. Ja. Maar Martin Dams heeft, uh, heeft er ja. natuurlijk ook in gezeten. Ja, Martin Dams heeft van 2013 tot en met 2015. En op uh, 1 januari 2016 is, uh, is Patrick van Breen. Uh, in de, in de groep gekomen. Ja, dat is uh, de man van uh, Belinda Kinne, Klopt. Ja. ja. Ja, en, en, en hoe, is, hoe is die formatie ontstaan eigenlijk? Want uh, Ancora zelf, zeg maar. Nou, we hebben in, in het begin samen met en Dams, wij, uh, hadden wij eerst een groep, dat heette eigenlijk de Piratentoppers. Ja. En wij, uh, wij zongen Nederlandstalige oude liedjes van vroeger. En ja goed, en je weet als je oude liedjes van vroeger zingt. Dat je dat altijd moet blijven doen. Want uh, dat is altijd. Dat, dat, ja, dat repertoire blijft altijd. Ja. is altijd hetzelfde repertoire. Dus je kan, moet altijd uh, putten uit liedjes van vroeger. En ja. toen kwam er in 2012 kwam er, uh, iemand naar ons toe. En die, die tipte ons dat er in Duitsland een groep was. En die groep heette Santiano. En uh, Santiano bracht liedjes uh, van de zee. En dat, dat waren de liedjes eigenlijk die wij in het begin hebben gezongen. Vrij als de wind, eh, Hoog in de Noorden en eh, Alleen maar Water. En die liedjes hebben wij gecufferd, dus een stuk of vijf, zes van die liedjes hebben wij gecufferd. En de rest eh, van, van, van het album heeft Jean Jan Keizer ja. ja En toen is dat een beetje ontstaan dat wij een beetje de liedjes van de zee gingen, uh, gingen uh, zingen in Nederland. En toen kwam album 1, 2, 3 en 4 en, en ja... En zo is het eigenlijk een beetje doorgeroeid. Ja, ja het, is, het is ook uh, verwonderlijk dat jullie, dat jullie dus echt uh, uh, muziek maken, zeg maar. Uh, zeemansmuziek. muziek, noem ik het altijd. Ja, ja het, is, ja. Een beetje, het bepaalde, is een beetje muziek. Ja, dus er zitten bepaalde genres, een bepaalde melodie zit erin. Die altijd ja. weer terugleidt naar uh, ja, uh, het schip en het water. Ja, het, het, het, het heeft invloeden van Shanti, Auys Volk, pop. Ja. En uh, ja, en uh, ja... In het begin ging het ook eigenlijk alleen maar over, uh, over de zee. Wind, uh, regen, storm. En ja, we hebben nu het, ook wel wat andere teksten erbij. En uh, waar, dat, dat eventjes niet gaat alleen maar nou om dat. Maar uh, zoals we nu hebben we het liedje Kameraden. Dan vind je niet echt terug van, uh, ja, er zit nog weer een wind in. Maar het, het, het, is niet echt, uh, het is niet echt gericht op de, op, op de nautische wereld. Nee, nee want uh, is het ook een, uh, een dingetje wat blijft? Uh, dat weten we eigenlijk niet. Dat weten we eigenlijk niet. Kijk, we duren gewoon verder. En, uh, en elke keer komt Jan Keizer met heel veel, hele mooie teksten. En uh, ja, soms, soms past het. En soms past het niet. En uh, ja, goed. De invloeden van, van, van, van, van, de, van het water zullen er altijd wel een beetje in blijven. Ja. En vooral als, als het was geschreven door Volendammer. Ja. Maar, uh, <laughs> ja. maar het, het, het maakt ons eigenlijk niet zoveel uit als, als eigenlijk maar een beetje de identiteit die we nu hebben maar blijft. Ja, Volendam ja, het is, Wij zeggen altijd de palingsound hè? Dus het ja. is ook ja, Het heeft ook allemaal te maken Met een vissendorp hè? Dus een water, een schip en, Klopt ja, ja. Is, Dus eigenlijk niet verwonderlijk Dat Jan Keizer Dat, dat ja, in zich heeft Ja, hey, en, uh, ja wat, wat mogen we voor jullie nog meer verwachten uh, In de toekomst nou, eigenlijk in ieder geval uh, dat we dat we dit soort dingen blijven doen. Uh, niet, niet met Jan en Jan. Want uh, we zijn natuurlijk al blij dat het één keer kan. Maar gewoon, uh, we gaan, blijven natuurlijk uh, onze cd's maken. We blijven in het uh, theater optreden, wat we op, op dit moment ook doen. Op dit moment zit ik op een uh, op een heel groot cruiseschip in uh, dat uh, door op, op de Rijnvaart in Duitsland. Okay. Waar, we, waar we op dit moment hebben we een uh, uh, ja een, een cruise reis met uh, 200 Nederlanders. Uh, die hebben wij. En Jan Keizer is ook op, op het moment Anna, op schip. Die is met ons mee. En ja, dat doen we ook elk jaar. Elk jaar in november hebben wij een uh, grote reis. Dat doen Daarnaast hebben we in de zomer altijd onze bootreizen. Zeg maar, de dagtochten dag, uh, zeg maar. En ja, alle mega staan we. En uh, straks in december hebben we weer het, uh, de finale van het grote mega in het Gelderen. Ja. Hey, en kunnen jullie mensen, of tenminste mensen jullie volgen? Of... Uh... Ja, zeker. Ja, zeker. Op alle socials, als je gewoon Ancora doet... en op dit ja. moment hebben wij een gigantische actie... want we hebben met een liedje Kameraden een actie... Ja. dat, uh, dat uh, alle verenigingen, maakt niet uit wat, wat je ook bent in Nederland... een vereniging, een club of wat dan ook... Uh, die kunnen meedingen om, om een grote sponsorprijs uh, te winnen van Ancora. En uh, wat ze ervoor moeten doen is... Uh, ze moeten alleen maar met een vereniging, met een clubje... Het, het, het refrein zingen van kameraden, dat sturen ze op. Dat zetten ze op TikTok of op, op, YouTube of op uh, Facebook. Facebook? Ja. En, uh, en met SDEC kameraden. En dan uh, gaan wij uit die, al die winnaars, of al die instuur, in, uh, inzendingen, gaan wij winnaar, uh, of drie winnaars uh, trekken. D die, daar worden mee, uh, van de drie winnaars worden zeg maar een soort verloting gedaan. Die ja. wie, wie, wie winnaar wordt van, uh, van het geheel. En, die krijgen, en de winnaar daarvan krijgt een sponsorcontract van, uh, van Jan Keizer, Jan Smit en Ancora. Die okay. krijgen een jaar lang, een jaar lang uh, worden ze helemaal gesponsord: kleding, uh, wat, wat je nodig bent. Bij zeg maar een voetbalvereniging. Die krijgt dan een jaar lang voor een team uh, kleding, uh, uh, tassen, uh, uh, trainerspakken. En we komen samen met Jan Keizer en Jan Smit komen optreden zeg maar uh, in de kantine. Oké, okay, geweldige actie dus. En dat is allemaal te vinden op uh, Facebook en, uh, en op TikTok. Ja, allemaal op Facebook kun je het allemaal... Uh, Eerste gram ook, uh, Wolter? Eerste gram, overal staan we op. Dat uh, is gewoon AncoraNL en uh, op uh, onze website www.ancora.nu Ja, en daar is een sponsoractie dus aanwezig en uh, ja, de beste wordt daaruit uh, gezocht. En dan ja. uh, komt er een loting van uh, de beste drie. Ja, en we hebben, een, een, op, we hebben ook een, een uh, website geopend. Dat heet www.kameraden.nl ja. Daar zou je ook nog op kunnen kijken. Ja. Daar staat ook alle informatie over de actie. En uh, ja, ik denk dat het een geweldig actie is. En uh, ja, wat, wat, wat zou het mooi zijn dat, iemand, dat uh, bij jouw club, bij jouw vereniging, Jan Smit, Jan Keizer en Ancora gratis komen optreden. Ja, inderdaad. En dat uh, gewoon uh, ja, een klein zaaltje, uh, op, In de kantine. In de kantine zelfs. Okay. Bij, bij de, bij de, ja, bij degene van de club. Dus. Ja, ja. ja. Waar, waar de club zich bevindt. Oké. Okay. Hé, hey, um, ja, ik denk dat we alles uh, genoeg hebben uitgelegd. Denk ik ook. En legt er nog wat nieuws op, op de tafel, uh, Wolter? Nou, we hebben op, het moment, op het moment hebben we net, net deze single maand uit. We, hebben, we zitten natuurlijk zitten we altijd weer bezig met muziek uh, ja. voor de toekomst. Uh, op het moment is er nog niet echt iets van, uh, we gaan de komende tijd dit of dat uitbrengen. Maar er komt we zeker weer uh, na dit we weer een vervolg. Oké, okay. en doen jullie iets met de kerst of? Nee, we hebben niet speciaal iets met kerst of zo. We hebben gewoon onze optredens regulier. En uh, ja, dat, dat daarover is het moment Ja, wat we wel op kerst hebben, dat is uh, we gaan nog meedoen met, uh, met uh, Omroep Max. Die heeft een hele grote kerstshow ja. op uh, kerstavond. Okay. En, daar zullen wij, en daar zullen wij ook uh, in te zien zijn samen met Jan Keizer. Ah, oké. Okay. En wanneer is dat? U dat wordt uitgezonden op, uh, op kerstavond. Kerstavond zelf, de eerste, ja. eerste kerstdag. Ja. Ah, oké. Okay. Dan gaan we daar naar kijken. En ik zou zeggen, Wolter, ik hou je niet langer op... want uh, die 200 Nederlanders op het uh, op schip zitten te wachten... dat je eindelijk eens een keertje optreedt. <laughs> ja, dat gaan we zo doen. Oké. Okay. Hey, uh, ja, uh, allemaal de andere uh, partners, de groetjes natuurlijk. En, uh, dat kan ik zeker doen. Als jij, uh, als jij hem aankondigt, ga ik hem draaien. Nou, ik zou zeggen, alle lieve mensen... blijf vooral luisteren naar dit fantastische station. En uh, jullie gaan nu luisteren naar het fantastische nummer van... Hankora, Jan Keizer en Jan Smit. En geniet van kameraden. Hé, hey, dankjewel, uh, Arm. Of waarom? Helemaal goed. <laughs> Volte. Hey. Hoi. hoi. Hoi. We zien elkaar te weinig. Zijn niet vaak niet bij elkaar. Maar als we dan weer samen zijn, dan zijn de raven gaar. Dan hang ik in de lamp, Ik hou er zoveel van. En ik slaap dan al uren op de bar. Om het klaar. We zullen kameraden voor. Ze krijgen ons niet klein, ze krijgen ons niet klein Door dik en de, door weer en min Kameraden, kameraden Van jong en oud tot groot en klein Zullen kameraden zijn De paard spreken we samen af en komt het der niet van maar eenmaal bij elkaar, dan slaat de plan weer in de pan. Dan vieren we de vriendschap tot het ochtendwoord. En proosten op het leven, want tot duurt nog veel te kort. We zullen kameraden voor het leven zijn. Het leven zijn, het leven zijn. En ja, wat er ook gebeurt, ze krijgen ons. Ja, dat was hij dan. Ancora en kameraden. En dat, eh, ja, aan de telefoon was natuurlijk... Harm Wolters, ja. Ik zei al die tijd volgens mij Wolters en uh, Harm... Ja, eigenlijk, ja, ik, ik weet het allemaal niet meer. He, ja, dat heb je wel eens. Hé, hey, um, we gaan uh, lekker verder met... Uh, een ander nummer. En dat is van Marlane. En zij hebben het over Dit is Mijn Leven. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Een te gekke plaat.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 Ja, een geweldige nummer uit de jaren 70. Uh, You're my world van The Guys and Dolls. Hier bij ZFM Entertainment for You. En uh, ja we zijn bij u tot de klokjes van uh, 7 uur. En uh, nu gaan we naar de... De drie op een rij van Fred Heij. Ik zou zeggen, veel plezier ermee. Something on which you can feed that is love. Redt hij! Zo, so, dat waren ze dan weer. De drie op een rij van Fred Heij. En zo is dat. Ja, we begonnen natuurlijk met uh, Hot Chocolate en Love is Life uit 1970. En natuurlijk uh, als David Garrick. En Then You Can Tell Me Goodbye. ...uit 1968. Ja, dat was natuurlijk eventjes te horen aan het geluid... ...want uh, ja, tegen die tijd uh, ja, was het net allemaal vernieuwd... ...en uh, daarvoor had je net de platen ...en uh, ja, ga zo maar door als je denkt wat bakkelyte is... Nou, ...dan uh, moet je dat maar eventjes opzoeken. En als laatste natuurlijk, en dat hoorde je meteen... ...het geluidverschil 1991, Milo Freeman en Miss You. En we gaan weer terug naar het Nederlandstalige... En dat doen we met René Becker en hij hebben het over verlangen. Entertainers, bij jou, tot de klok is voor 7 uur. Mijn naam is Frit Heijn. Goedenavond. Jouw Spaanse verlangen dat uit je ogen spreekt. Zachtjes fluisteren je lippen.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 René Bekker hier bij ZFM Entertainment voor u tot roeptjes van 7 uur. En dat allemaal op de 106.9, plus 9A. En natuurlijk op internet wereldwijd hier te bluisteren. Dit is Michael Omen en zeg Maar. Het maar. zo mooi in het begin...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 Beter is, of heb ik mij dan zo vergist? Want mijn gevoel zegt echt over en waar, iets uit te leggen. Ik wil er niets meer over zeggen? Het is nu beter om oh, hier dus een eigen weg te gaan. Dus zeg maar, het is toch wat je zelf laat. Is iemand die past bij jou? Die jou de liefde wel geeft, die je mist. Alles gegeven, ik jou mijn hele leven. Niet uit de wies. had vroeg volgens jou ooit willen missen, maar wel al het vlieg vergeten, want dat zijn de steamen op een haan. Toch wens ik jou een heel mooi leven. Hoop dat een ander dat kan geven. maar mij valt echt niets meer te halen.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 je mist alles gegeven, ik ga jou mijn hele leven, maar dat alles is voorbij. Ik jou mijn hele leven, maar dat alles is voorbij. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Één radiostation, ja, ja, ja, ja. welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Aan die eerste dag. Ik weet nog precies wat ik toen dacht. Voelde al meteen dat jij de Jij mijn een wat wij hebben... geweldige heer van onze Yves Berense en Emma Heestersen alleen met jou hier bij CFM Entertainment for You en wij gaan naar een verzoekplaatje en dat verzoekplaatje wordt aangevraagd door Maarten, Maarten leuk dat je erbij bent en uh, jij wilde graag een plaatje horen van Jeroen van der Boom en waarom jij, ik heb hem gevonden hoor meer muziek, meer variatie met Entertainment for You Als jij me aankijkt Dat niet te omschrijven is Er is niets dat ons uiteen trekt. Dat bleef altijd onbetwist Jij en ik gevangen is Voorbij Begrijpen is, maar in een ander leven waren, een gevoel van groot gemis. Want jij en ik, niet langer in die droom, dat is nu voorbij. Hey, Jeroen van de Boom aangevraagd door Maarten. En uh, ja, we gaan gelijk door naar het volgende plaatje. Wordt aangevraagd door Joffrey uit Rotterdam. En ik wil graag een plaatje horen voor iedereen die zit te luisteren. En ik heb genomen Martin Dams. Bye bye, Belinda. Bye bye, Belinda. Rode rozen, rode wijn. Kaarslicht en wat maneschijn. Ook al heb ik veel gezeurd Toch is er steeds nog niets gebeurd Oh, ze brengt me van de wijs, Maar ze heeft een hard oud eind Zeg ik dat ik van haar houd Laat wordt wat volledig koud Dan heeft zij alweer geslaagd Doe nou niet, handjes thuis Het is al laat, ik moet naar huis Het is middernacht Dus ik ga naar huis Ik heb genoeg van jou en het spel is uit. Bye, bye, Belinda. Nee, ik ken geen enkele man die zo lang wachten kan. Bye, bye, Belinda. Tot jij honderd bent, kust die jou nooit iets vent. Bye, bye, Belinda. Gaan we naar de bioscoop? Krijg ik weer een beetje hoop? wat de sterren doen Romantiek en veel gezoend Jij het plotseling heel heet maar een paar je zachtjes beet Slaap je is een groot schandaal In die overvolle zaal Wil jouw al welbekende kreeg? Doe nou niet, handjes thuis Het is al laat, ik moet naar huis Het is middernacht Dus ik ga naar huis Ja, er is een tijd van komen, tijd van gaan en de tijd van gaan is gekomen hier bij ZFM Entertainment for you. Ja, waar Heerlijke uurtjesmuziek. En we hebben uh, natuurlijk mogen luisteren naar de drieën van Fred We hebben natuurlijk eventjes kunnen luisteren naar het verhaal van Harm Wolters. Over kameraden met de groep Ancora. Geschreven door uh, Jan Smit en uh, Jan Keijzer natuurlijk uit Volendam. Graag hoor ik u volgende week weer. In dezelfde tijd. Zelfde dezelfde plaats. Op dezelfde zender. Ik zou zeggen geniet van het weekend. Geen dingen doen die ik ook niet zou doen. Dan, eh, dan komt het allemaal goed. Ik zou zeggen tot dan. Tot volgende week. Groetjes. Bye bye. Oh ja, en vergeet niet te, te, te, in je agenda te zetten natuurlijk. 21 december, de Zandvoort voor jou. En van 2 tot 7, heerlijke muziek, artiesten, alles hier, hier aanwezig in de studio. Ik zou zeggen, ook daar moet je dus op afstemmen en zet het lekker op je agenda. Van 2 tot 7, Zandvoort voor jou. Tot dan, goed weekend.